1 Uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar opvarenden van de rondvaartboot in Boedapest. Die kapzeiste gisteravond na een aanvaring op de Donau. Zeven Koreaanse toeristen kwamen om. Nog 21 mensen worden vermist. Geen van de passagiers had een reddingsvest aan. Maar volgens het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken gebeurt dat bijna nooit op dit soort tochtjes. De Zuid-Koreaanse regering stuurt een eigen bijstandsteam naar Boedapest. Ondertussen gaat de reddingsactie op de Donau door. De helft van het nieuwe kabinet van de herkozen president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, bestaat uit vrouwen. Dat was ook een van de beloftes van Ramaphosa toen hij in mei met het ANC de verkiezingen won. Ook zijn uitsluitend mensen benoemd die volgens hem geen verleden hebben dat besmet is met corruptie. Ramaphosa wil daarmee afrekenen met het tijdperk Zuma... dat gekenmerkt werd door tal van corruptieschandalen. Na de introductie van het kabinet steeg de Zuid-Afrikaanse rand meteen in waarde. De pendelbus tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en het station in Emmen... heeft de afgelopen twee weken 1500 passagiers vervoerd... De busverbinding werd ingesteld nadat op de gewone buslijn bepaalde asielzoekers problemen veroorzaakten. Buschauffeurs werden geïntimideerd en bedreigd en er was sprake van overlast voor de passagiers. De Tweede Kamer stemde uiteindelijk in met een proef van drie maanden met een aparte pendelbus voor de asielzoekers. De burgemeester van Westerwolde wil de aparte bus nog geen succes noemen, maar ziet wel dat steeds meer mensen er gebruik van maken. Voetbalclub Internationale neemt afscheid van trainer Spalletti. De Italiaan werkte twee jaar voor de club uit Milaan... maar heeft in die tijd geen prijs gewonnen. Wel kwalificeerde Inter zich onder Spalletti twee keer voor de Champions League. Het lijkt erop dat er ook al een opvolger klaarstaat. Volgens de Italiaanse media wordt de oudcoach van Chelsea, Antonio Conte... binnenkort gepresenteerd als nieuwe trainer van Inter. Het weer nog. De bewolking overheerst. Vooral in het oosten kan nog wat lichte regen vallen... Vanmiddag is het bijna overal droog en later kan soms ook even de zon schijnen. Het wordt 17. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen knoop het Oude Rijn en Maarse... 7 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht... Op de A6 in Flevoland richting Lelystad. Het is Almere buiten en Lelystad 5 kilometer. En net geen 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. En de N307 van Enkhuizen naar Lelystad. Staat vlak voor Lelystad aan het einde van de dijk 5 kilometer file. En de vertraging is bijna drie kwartier. En tot zover de verkeersinformatie. In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 Oh, ZFM Zandvoort en welkom bij het tweede deel van Zandvoort Lunch op deze 150ste dag van het jaar. Ja, u dus hoort het goed, 150 dagen alweer dat het, uh, dat het oud en nieuw was. Nou, dat uh, is best wel heel snel gegaan hoor, moet ik wel uh, zeggen. Wat kan u verwachten dit tweede uur van Zandvoort Lunch? Dat is heel veel. We gaan het natuurlijk hebben over de 24 uur van Zandvoort. We bellen met tolk Erika. En tolk Erika, die kent u, uh, heeft u kunnen zien op een op, um, ja, NPO en dat is de extra zender van de NPO. En daar werd het Songfestival op ge, ge uitgezonden. Maar dan met gebarentalks. En uh, zij heeft uh, een paar van, uh, van de, ja, de optredens uh, mogen... Mogen hun gebaren mogen uitbrengen. Dus ik ben benieuwd uh, hoe ze dat heeft ervaren. En daar gaan we zo meteen met haar over bellen. Uh, we bellen met uh, Suzanne Jansen, organisator van De Vrienden van Zandvoort Live, met het laatste nieuws. We hebben regennieuws met Dolly Tempirik. En uh, nog heel veel meer tijdens deze nieuwe Zandvoort Lunch. Het de, de tweede deel van Zandvoort Lunch. We gaan luisteren naar de volgende plaat. En dat is uh, Earth, Wind en Fire met Sing A Song.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 Maar brengt die Mika altijd lekker uit. Je hoort al een tijdje niets meer van hem, helaas. Maar wij draaien zijn muziek graag nog op ZFM Zandvoort. Dit is nog steeds Zandvoort Lunch. U had eigenlijk uh, Erika nu uh, verwacht. En uh, wij uh, proberen haar uh, te bellen. Op dit moment neemt ze niet op. Uh, ze, zij is de gebarentolk uh, die wij in de uitzending zouden hebben over het Songfestival. En daar wilde ik weer graag wat meer over weten. Maar uh, we proberen haar zo meteen nog even te bellen en anders... Uh, Houdt u die nog te goed van ons? In ieder geval, dit is nog steeds ZFM Zandvoort. Zandvoort luncht. en 24, of 15 juni presenteert Zandvoort Marketing. Het nieuwe evenement de 24 uur van Zandvoort. En buiten dat er cycling is op het circuit vanaf 6 uur s ochtends... is er ook van allerlei leuke dingen te doen vanaf 6 uur s ochtends in het dorp. En... Wij uh, zullen daar ook uh, zeker uh, zichtbaar zijn op dat mooie evenement. Want wij gaan vanaf 6 uur s ochtends tot 1 uur s'nachts. gaan we live uitzenden in de Amsterdam Beach Hotel. Daar hoort u zometeen meer over natuurlijk uh, bij. Uh, bij uh, Susanne Jans, natuurlijk. Over het, uh, over, uh, het mooie evenement. Uh, Vrienden van Zandvoort live. Uh, maar u kan ook. een, een een, een, een leuke rol als sidekick krijgen bij, uh, bij ons, uh, ons radiosender. En dat uh, kan de hele dag uh, door op die dag. Van zes uur tot half één zou dat mogelijk zijn. En als u, daar, uh, als u sidekick uh, wil zijn... dat uh, kan uh, op www.24h.nl. zandvoort Nogmaals, www.24h.nl. .24, uh, nl/sandvoort En op die website kan u alle informatie over die mooie evenementen vinden. Wat er te doen is. Maar u kan u ook opgeven dus als sidekick bij ZFM Zandvoort voor 10 minuten. En dan kan u een mooi, een mooi verhaal vertellen als u dat wil. Of een paar liedjes indienen en daar wat over te vertellen. Het maakt allemaal niet uit. U kan uw eigen 10 minuten invullen in overleg met ons als Radio DJ's. Dus... Uh, Schroom niet en ga even naar de www24 uurh of 24h.nl slash Zandvoort. En daar op die website kan u al die mooie evenementen vinden. En wat is er al te doen? Nou U kan bijvoorbeeld uh, bij Tromp Kaas voor Kids een leuke workshop met Kaas. En, um, die vindt uh, plaats om 11 uur bij Kaashuis Huis Tromp op de krocht nummer 3. Um, er is een, een, een mooie fiets- en wandelroute ja, over beelden, buitenbeelden... En daar, daar is een hele mooie route over op, het, op allerlei plekken op, het, op de boulevard. Het uh, casino heeft een mooie bus buiten staan op het Evenementenhart, op het ba dat Badhuisplein, waar ook de Vrienden van Zandvoort Live plaatsvindt. Uh, en uh, er is ook nog een, een, een nachtelijk optreden van Peter Beense bij het casino. Uh, en er zijn zoveel uh, leuke dingen te doen tijdens die 24 uur van Zandvoort. En dat is zeker de moeite waard om daarheen te gaan. In ieder geval, dit is ZFM Zandvoort. En met een, uh, met een nieuwe Zandvoort lunch. Het uh, tweede uur luisteren we naar. En uh, we hopen dat uh, we zometeen nog Erika even te pakken gaan krijgen. En anders uh, ja, gaan we dat uh, overhevelen naar uh, desnoods volgende week. Wij uh, gaan luisteren naar het volgende plaatje. En dat is sl Slapeloze Nachten van Quincy.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 life, running through my veins, going to waste, I don't want to die, but I ain't keen on living either, before I fall in love, I'm preparing to leave this today That's why I keep on running Before I've arrived I can see myself come. Met viel hier op ZFM Zandvoort. Heeft u ook een tip voor de redactie? Stuur een e-mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl En wij blijven graag op het hoogte van het laatste nieuws uit onze regio. En aankomende zaterdag... Of ik zeg het verkeerd. Aankomende vrijdag en zaterdag is het zover. 30, 11, 31 en 1 ju, juli, juni, uh, dan, um, ja, dan is, uh, is het zover. De toppers in concert uh, 2019 vindt alweer plaats. Dan stroomt de Amsterdam Arena weer helemaal vol met verklede mensen. En dit keer in het uh, rood, wit, blauw met een, uh, met een goud tintje eraan. Want de toppers bestaan 15 jaar. En dit is alweer het 15e concert, of in uh, ieder geval, concert. X, Concert... Ik kom helemaal niet aan mijn woorden... Concertreeks. Uh, wij gaan uh, luisteren ook even naar de toppers. En uh, natuurlijk uh, Jeroen van de Boom... Uh, Gerard Joling... En, uh, en uh, natuurlijk uh, René Vroger... En Jan Smit zijn er weer helemaal klaar voor. En dit is het liedje Topper van je eigen leven. En wij bellen zometeen met Dolly de, ten Pierik Met het laatste Regio-nieuws. We twee... Nou, dat is dit jaar dus... FM Zandvoort. En uh, ja, met allerlei uh, gezelligheid natuurlijk uh, in het Amsterdam Arena die daar gaat, uh, gaat plaatsvinden. Uh, wat hebben we nog meer uh, vandaag? En dat is natuurlijk het, uh, het Regio Nieuws. Dan gaat hier voor alles mis. Dus ik ga dat eerst even oplossen voordat ik verder uh, ga. Uh, ja, ik ben er klaar voor. Dames en heren, het is weer tijd uh, voor het Regio Nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Dag mevrouw Tempierik. Dag meneer Van Buringen. Wat heeft ik, u voor nieuws uit uw koker? Ik ga dat van terecht gaat komen, want inmiddels is de studio verplaatst. We zitten nu in de, op locatie in de buitenstudio aan de rand van de Amsterdamse waterleidingduinen. Ook goed. In de openlucht. En ik ben een lens bij. Oh, oh. Ik, ik hoop dat ik wat... Uh... <lacht> ...dat ik dat kan lezen. <laughs> nou, in ieder geval Roy, ik heb prachtig nieuws. Ik heb echt zulk verschrikkelijk goed nieuws. We hadden gisteren al in de uitzending uh, vermeld dat er een actie is opgezet... ...omdat de gemeente Haarlem van plan was om een parkeerplaats aan te leggen... ...in de Hout. wat ten koste zou gaan van 69 prachtige oude bomen. En... Er is iemand die heeft via Titus.nl een actie daartegen opgezet en wat schetst onze verbazing er is binnen uh, 48 uur een enorme lading handtekeningen binnengekomen en als ik het je zeg geloof 20.000 handtekeningen in zeer korte tijd en daarmee is de belachelijke actie om dat hele Haarlem en Hout af te breken, afgeblazen de nou. zaak blijft binnen. Dus lang petities.nl en lang leven social media, waarin je in vrij korte tijd toch echt rampzalige plannen kunt tegenhouden. Hoe verzin je het? Hoe bedenk je het? Ja, en uh, hoe prachtig dat het, uh, ja, dat het plan weg is. Want het schijnt zelfs, maar dan moet ik echt een beetje op geruchten afgaan: dat deze parkeerplaats een volzetje was voor een nog groter plan. ...voor een gigantisch uh, flatgebouw dat daar moest staan verrijzen in de toekomst. En dat wilden ze dan stukje bij beetje gaan doen. Maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. En het maakt ook niet uit. Het plan is van de baan. Het mooie park blijft en de bomen blijven staan. Dus um, dat zover. Dan uh, is het ook net bekend geworden... ...dat inmiddels naar aanleiding van de Formule 1 die naar Zandt komt het hele Van de Valk Hotel in haarlem Sluit is afgehuurd. Nou, ook wel aardig om te weten, toch? Ja, nee, zeker. Ja, toch? En dan, ja, natuurlijk wat we nog even gaan herhalen... dat is natuurlijk dat vanaf 15 juni tijdens die 24 uur uitzending... die leuke cashbackcard wordt geïntroduceerd... en dat iedereen die gratis kan aanvragen. En als je dan bij de deelnemende ondernemers uh, iets consumeert of uh, aanschaft, ...dat je daarmee weer cash geld terug kunt vangen. Dus ook allemaal leuk nieuws. Nou ja, Roy, ik wou het hier even bij laten met het nieuws. Ik weet niet of jij inmiddels uh, nog wat nieuws hebt kunnen vergaren. Nee, nee, goed nieuws is, uh, is altijd goed, toch? Ja toch, dat leek mij ook. Ja, en ik ben natuurlijk net even onderweg geweest van huis huid naartoe. Dus ik heb verder niet al te veel gelegenheid gehad om uh, dingen op te stoepen. Ja. Dus ik zou zeggen, laten we kijken wat uh, Rico Schreuder te melden heeft. Over wat ons gevaarlijk staat. Weer of geen op. weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en nou moet je even wachten hoor, want ik ben nou Rico weer je Rico, waar ben je? Ja, ik heb hem, ik heb hem, ik heb okay, hem. Oké, je hebt hem aan zijn graag ge uh, gegrepen. Uh, nou, het, het is vandaag bewolkt begonnen en er was uh, hier en daar wat lucht, regen en motregen, Maar dat trekt het, en misschien ook eens laten zien. Maar dat trekt allemaal naar het oosten vandaag en de zon begint al door te breken zoals een uur geleden al zei dat zou gebeuren. De West-Zuidwegse wind waait matig en een zeevrij krachtig dat de temperatuur gaat stijgen naar zo'n 19 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En vooral in de nacht is wat de spetter niet uitgesloten en het komt af naar zo'n 13 graden. Als we dan naar morgen kijken, dan zien we dat ons periode met zonslaan te wachten en dat het in de regio droog blijft. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden en de wind waait uit het westen tot zuidwesten en is overwegend de van kracht. Zullen we ook even naar het weekend kijken? Graag, graag. Ja, nou, want het wordt heerlijk. Het wordt warm, net op beide dagen heel veel zon. De temperatuur gaat stijgen naar zo'n 24 tot 25 graden. En geldt dan alleen voor het weekend. Want na het weekend zakt alles weer terug naar zo'n 20 graden. Helaas. Maar ja, ook lekker, hè? En dit was dan inderdaad het weer volgens Rico Vrijdag. Dankjewel, Dolly! Uh, Dat was het weer. Ja, Dolly, normaal verwacht men het liedje, of niet het liedje van, de zeg zijk, maar, de artiest in het licht. Wow. Maar, daar heb ik een mededeling over. Wat dan? Er was geen artiestjarig. Ja, dat heb je soms. Of overleden, ja, dus... zijn allemaal sportmensen of iets, ja. Dus ik dacht, Elton John gaat, en, en er komt een mooie film uit, hè, over Elton John. Klopt, klopt. En ik dacht, ik ga gewoon een liedje draaien over van Elton John. Rocketman. Mooi. Ja. Dankjewel Dolly. Geen okay, dank. Gaan we naar Yes, jij ja, ja, ook. Fijne avond. Doei. Middag. Ja. Hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.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 Same kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one. John Van alle stress verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur in zo'n buik. Heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de kroeg. Dromen in de duinen, een feestdag. In de storm. de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Het popvloed, je lange oude strand. Ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. Ik hey, geniet hey, hey, hey. met volle tenen, strand of de. Kruis? Ja, en Zandvoort is natuurlijk de winnaar. Met al die mooie evenementen die in Zandvoort plaatsvinden. En ja, over die evenementen gesproken. De Vrienden van Zandvoort Live gaat langzamerhand, ja, is het toch 15 juni en dan gaat het plaatsvinden. Ik heb Suus Hansen aan de telefoon over, ja, meer informatie over het mooie evenement. Suus, brand los. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben, ik moet even denken, we hebben wel een paar veranderingen. Oh, vertel. Die gaan plaatsvinden. Um, Frank Vink, die heeft versterking meegenomen. Wat leuk. Dus uh, die staan met z'n twee op het podium, 15 juni. En dat is uh, John Miller. En John Miller is een hele beroemde DJ bij Radio Haarlem. Oké. Okay. Dus uh, dat wordt wat met die twee, denk ik. Wat hebben we nog meer? We hebben een uh, meet and greet met Jeroen van der Boog. Zo. Dat gaat plaatsvinden na zijn optreden. Uh, hoe we dat uh, gaan verloten, dat wordt nog bekendgemaakt op de Facebookpagina van Vrienden van Zandvoort Live. Oké. Okay. Dus hou dat in de gaten. En even kijken, we hebben afgelopen week de filmpjes voor open stage geplaatst. Ja. Ook die staan uh, op de pagina van Vrienden van Zandvoort Live. En dat gaat tussen Jane en Alicia. En uh, nou ja, wij vragen iedereen uh, om uh, nog hun stem uit te gaan brengen. Zodat we straks een winnaar hebben die uh, op het podium uh, haar nummer kan gaan doen. Wij gaan dat zometeen even delen op onze Facebookpagina. Ja, en voor de rest um, zijn er nog wel weer wat dingen. Maar misschien moeten we dat dan maar weer volgende week bespreken. Ja, nee, dat gaan we zeker doen, want anders uh, kunnen we helemaal niks meer melden natuurlijk. Dat is wel belangrijk. Ja, um, ja in ieder geval, uh, het gaat in ieder geval tijdens de 24 uur van Zandvoort uh, plaatsvinden, dit mooie evenement. En uh, ja, wij als radio zijn daar natuurlijk uh, live uh, bij. En uh, hartstikke leuk. In ieder geval dat jullie ook de kans hebben gegeven dat wij erbij mogen zijn. Ja. En um, ja, wil je dan radio komen kijken? We zitten bij jou in, uh, in het hotel, hè? Ja, jullie zitten, als het goed is, vanaf 6 uur s ochtends... Al uh, in een restaurant Hebben Vloed. Ja, klopt helemaal. het restaurant, in het hotel. En uh, vanaf uh, daar gaat de uitzending plaatsvinden. En dan gaan jullie het hele evenement volgen, wat wij uh, helemaal leuk vinden. Ja, zeker weten. In ieder geval uh, heel veel te doen, in ieder geval de 15 uh, Bij het, uh, ja, het badhuisplein natuurlijk vanaf twee uur, het vrienden van Zandvoort Live. Ja, allemaal komen. Zeker weten. Hey, Suus, bedankt weer. En uh, wij spreken elkaar volgende week. Ja, gezellig. En uh, ja, wij gaan uh, in ieder geval een plaatje natuurlijk draaien van een van de artiesten die bij jullie optreden. En dat is uh, Yves Berensen. Nee. Dank je, Suus. Hoi, hoi. Nee. Heb ik jou al gezegd? Die glimlach je weer mooi staat. Het als de kleren die je draagt. vandaan En heb ik jou al gezegd dat mijn hart nog steeds op ons slaat als jij hier zo voor me staat. Oh, die blik in je ogen meer.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 Jan hier op ZFM Zandvoort. Erika Segers was helaas uh, niet uh, bereikbaar vandaag voor het uh, interview. Ja, dat kan natuurlijk uh, gebeuren. We proberen het gewoon volgende week nog een keertje. En anders uh, houdt het gewoon op. We hopen het natuurlijk wel. Het is alweer tijd uh, ja, voor het um, dat we afscheid van u gaan nemen. Want... Dat betekent uh, het einde vandaag van Zandvoort Lunch. Het is twee uur en dat betekent dat we gaan naar het nieuws. En uh, ik uh, wil u bedanken voor het luisteren. Vanavond natuurlijk uh, weer een, uh, een nieuwe programma. Natuurlijk uh, Alternative FM met uh, Jaap Koper. En uh, voor de rest uh, zijn wij de volgende week of volg morgen weer. Met uh, Zandvoort Lunch Spiritueel. Dus uh, blijf lekker luisteren naar de Zandvoortse uh, Bob non-stop. En ik wil u bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. tijd,zelfde tijd, zelfde zender. Maandag natuurlijk vanaf 12 uur met Ruud Jansen. En wie er dan bij zit, dat horen we dan wel weer. En volgende week ben ik er weer gewoon. Met uh, deze Zandvoortlunch op donderdag. En morgen is uh, onze lieve... Greet Vermeulen er met Spiritueel Zandvoort luncht. En wilt u een mailtje sturen? at g.vermeulen.zfmzandvoort.nl met een vraag aan Greet. Bedankt voor het luisteren. Bye bye. Van de Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.